Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOSO NOS op 3. Belastingaangifte doen zit er even niet in. Het is 1 maart en dat betekent dat je vanaf vandaag aangifte kunt doen. Maar er zijn technische problemen op de site. De Belastingdienst probeert de bol zo gauw mogelijk op te lossen. Voor als het straks weer werkt, heeft de Belastingdienst nog een tip. Let dit jaar extra goed op. Door corona kunnen sommige gegevens wat anders zijn. Voor ondernemers bijvoorbeeld, als je coronasteun van de overheid hebt gekregen... staat dat niet altijd automatisch ingevuld op je aangifte. Even wat goed priknieuws. Nederland staat nu vierde van alle EU-landen als het gaat om het tempo waarmee wordt gevaccineerd. Op dit moment heeft 7% van de volwassen Nederlanders een eerste coronaprik gehad. In de EU is alleen in Malta, Denemarken en Finland een groter deel van de bevolking gevaccineerd. Veel mbo'ers en middelbare scholieren moesten gisteravond ineens weer een vroege wekker zetten. Vanaf vandaag krijgen ze weer minstens één dag per week les. Ik heb vooral allerlei lessen. Je lacht erbij omdat je daar zin in hebt of oh, ja, ik... omdat het uh, gewoon een beetje gek is eigenlijk? Nou, ik vind het gewoon juist weer fijn. Want dat geeft je toch wel weer iets meer fijner gevoel, zeg maar. Dat je ja. met meerdere bent. Een deel van de MBO-studenten mocht tijdens de lockdown ook al een school. Onder meer voor praktijkonderwijs, samens. En royalty fans, opgelet. Zondag wordt op een Amerikaanse zender een interview uitgezonden met Meghan Markle en de Britse prins Harry. Ze vertellen daarin aan Oprah Winfrey voor het eerst hoe het was om het Koningshuis achter hen te laten en naar Amerika te verhuizen. Is nu te zien in een trailer. Ik just want to make it clear to everybody. Er is geen onderwerp dat is verboden. Bijna onoverlevbaar. Het lijkt dat er een breekpunt was. Mijn grootste zorg was dat de geschiedenis zichzelf herhaalt. Je hebt hier best chocante dingen gezegd. Wacht, wacht, wacht een Het weer, de dag begint grijs en vooral in het noorden blijft het lang bewolkt. In het zuiden en midden een hoop meer zon, geen regen, Graadje of negen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A6 Emmeloord Lelystad, bij Lelystad Noord, 7 kilometer file door werkzaamheden een kwartiervertraging en 5 minuten extra reistijd op de N9 Den Helder-Alkmaar tussen Schorel en Bergen. En tot zover de verkeersinformatie. Heb je klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf thuis en laat je testen.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 Zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Een hele, hele, hele, hele morgen. Een hele, hele, hele, hele morgen. Voor de Westkust, dit is Z. Het is vandaag zaterdag 27 februari en wij sluiten de maand van de poëzie af met Marco straks. En wat gaan wij allemaal nog meer doen? We praten met Paul Olieslager, een man die nogal druk is in Zandvoort. Daarna praten wij met de Lions, Arjan Berensen En er is nog een serviceclub, de Rotary. Die komt daarna Jan Dirk Meijwaard. Na het uur gaan we eens praten met Wim Buchel. Hoe is het nou met hem en wat doet hij? Uh, u heeft allemaal kunnen lezen dat Maarten Koper uh, met de pensioen is gegaan op zijn 72e. Dus daar gaan we ook nog even mee praten. En er is van de week uh, een persconferentie gegeven over de horeca. Er is een gesprek geweest met uh, Sandford Beyond. En daar was aanwezig Marcel Buscher van Rabbal. En daar gaan we het ook over hebben. De techniek wordt vandaag gedaan door Jelmer Koper. Die ook samen met Cor Draaier de muziek heeft uitgezocht. Uh, gezo Gert van Kuik doet de redactie en mijn naam is Ben Zonneveld. Goedemorgen. Goedemorgen Marco. Even een slokje. Even Goedemorgen Zansvoort. Goedemorgen Ben. <laughs> Goedemorgen. Ja, uh, de poëzie maand sluiten wij af met uh, twee stukken uit eigen werk. Uh, ja, als het goed is wel. <laughs> en uh, Nu moet ik het nog even... Uh, even even, even zoeken uit het uh, boek Ontroerend Goed. Uh, net had ik hem nog... <laughs> Kijk, ja. kijk, kijk, kijk. kijk. Uh, alles is goed geregeld. Ik leef tussen weinig en niks, mijn lief. Maar in dat weinig ligt een droom. Een onverwoestbaar mooi idee. Denk aan alles wat prachtig is. Rond dat weinig zweeft niks. Zoals het heelal een wereld laat bestaan. Ik vermoed dat dit liefde is. Jij die mijn universum vormt. Het alles dat niks en weinig... eeuwig en oneindig vasthoudt. En dan het tweede stuk. En het tweede stuk. Vroeger zette mijn vader... neuriën thee in zijn pyjama. Smorgens vroeg in de keuken. De winter buiten grijs... De kachel in de huiskamer, een ziekler op stookolie die heerlijk kon loeien. Toen nog geen protesterende kinderen met borden met lollige teksten... over opwarming van de aarde. Op geblokte pantoffels smeerde hij boterhammen. Mijn vader was mijn lieve sterke pantoffelheld. Een beschuitje met jam, een sneetje met hagelslag voor moeder... dat bracht hij haar dan op bed af en toe een ongepeld gekookt eitje, op hun trouwdag altijd een boeketje witte freesia's niet eenmaal vergeten, niet eenmaal, de kranten die hij van voor tot achter spelde, de toen nog kleine, magere Japanse kers, centraal in de tuin, de kale rozenstruiken aan de randen, de strandtent opgeslagen in de loods aan de Rue de Paradis Zoals moeder het straatje liefkoosend noemde. De wereld, mijn wereld, was teder. Die twee waren simpel, geniaal. Een stukje uit het thuisfronten, Marco. Ja. En daarna naar het strand voor de tent, Ja, ik? ja, ja. Opbouwen, <laughs> <hè>? ja. <laughs> um, Ben je weer bezig met een nieuw boek? Ja. En wanneer mogen we daar uh, de bekendmaking van verwachten, denk je? Uh, eerst komt er nog een uh, dichtbundel in oktober, als mm -hmm. het uh, goed is. Als de uitgever uh, een beetje mee wil werken. En het boek wat ik nu aan het schrijven ben is voor 2022. Oké, okay, nou dan wachten we dat rustig af. Ja. En dan uh, zien we in ieder geval volgend jaar weer terug met de Maand van de Poëzie. Dankjewel jongens. Marco, bedankt. Dag. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort.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 zaterdagmorgen. Wij gaan praten met Paul Olieswagen. Die is uh, nogal druk in Zandvoort, maar we zien hem natuurlijk niet gedurende deze corona- en lockdown-tijd, behalve dat we hem een keer in de krant hebben zien staan. En daar heeft hij toen een opmerking gemaakt waar Nel Kerkman een beetje boos over werd. Paul, goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Ja, je hebt hem zeker al gehoord of niet? Ja, ja, ja, ja, nou, ik, ik, uh, ik uh, ben wel een beetje teruggesteld. Hoor. ik dacht dat ik Irene aan de telefoon zou krijgen. En dan krijg ik jou aan de telefoon. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ja, precies, precies. <laughs> nee, oké, was goed, goed, goed. Ik hoor het al dat jij zo je voorkeur hebt, Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, nee, ja, jij wou even over Nel Kennekman uh, nou, praten. Ja, heel, nou, heel ja, kort. Even, ja, daar wil ik heel even kort wat over zeggen. Um, ja, dat is, dat is. Een columniste mag schrijven wat ze wil, natuurlijk. En dat is de goed recht en dat respecteren we ook. Uh, ik heb inmiddels met Nelle een goed gesprek gehad over het stukje en over de intentie van het uh, van stuk in het Haams Dagblad. En, en wat ons betreft, uh, no hard feelings gaan we gewoon weer door op de oude goed. Ja, dat, uh, dat dacht ik al en dat straalt weet ze ook je, wel uit. Uh, ja, weet je, weet, je, ben, weet je, je kan het allemaal op vier de pers gaan uitzetten en nee, doen, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik denk, ik bel hem al even op en dan gaan we er even over praten. Zo is dat. En, uh, en zo is dat goed opgelost. Maar ja, nu we het er toch over hebben, Paul, uh, ja. want eigenlijk was dat ongeveer mijn laatste vraag, maar ik schuif hem nu naar voren toe. Mm -hmm. um, ik zag die foto en uh, ik heb ook de, de, het ontwerp gezien van, de nieuwe, uh, van het nieuwe monument. Mm -hmm. um, hoe, hoe loopt het daar nu verder mee? Ja, dat gaat heel goed. Uh, maandagmorgen wordt... Uh het, het oude monument wordt uh, maandagmorgen uh, weggehaald. En dat gaat naar de begraafplaats. Mm -hmm. Dan krijgt het een mooie plek. Dus van, dus, overigens is het, uh, dat monument het eigendom van de gemeente. Dus wij hebben er eigenlijk uh, als stichting niks over te zeggen. Maar wij vinden het prima dat het, uh, dat het daar naartoe gaat. En uh, ja, maandag gaat er eerst de schoppengrond in. En dan, uh, dan gaan we bouwen. Dus eerst gaat het, uh, de muur weggehaald die er nu staat. En dat doet de firma Baars. En dan gaat uh, de firma Over de Verst uit Haarlem. Die gaat uh, beginnen met bouwen. En dan hopen we dat die zo rond de tweede week april, eerste week april, helemaal klaar zijn. Dat het er staat. En dan komt 12 natuursteen. En die komt er uh, 25 meter natuursteen uh, bovenop leggen Met alle namen erop. Dus jouw, uh, jullie verwachting is wel dat het 4 mei uh, klaar is? Ja, ja, ja. Ja, dat is door dat is alle partijen. Is het er wel uh, onderschreven voor, ook door de architect en... Uh, de andere uh, onderliggende aannemers, zoals elektriciën en, en dat soort dingen, dat ik uh, nee, 4 mei ons onthullen ben. Nou, ah, dat is mooi. Dan hoop ik en dat, ik dat hoop het een uh, ik... beetje vrijgegeven wordt allemaal. Dat, uh... Nou ja, dat is een beetje afwachten. en uh, We hebben er nog heel even over lopen denken, om het dan misschien toch weer voor, voor, voor, voor ons uit te schuiven. Mm -hmm. Maar dan wordt het weer later en weer later, dus we we doen het nu gewoon. En, en, uh, we hopen natuurlijk dat het met een hele grote groep mensen is. We verwachten dan toch wel zo'n 150 genodigden erbij te krijgen. Mm -hmm. en, en, ja, ben, en als het niet zo gaat, dan doen we het uh, en dan laten we het op uh, een kleine groep doen. En dan doen we het uh, online streamen. En dan kan iedereen die, die, die daarin geïnteresseerd is, kan uh, live meekijken. Ja, we hebben vorig jaar een, uh, een, een filmpje daar gemaakt met, uh, ja. met, met de rabbijn. En dat was natuurlijk hebben ook wel. Zie, ja. uh, dus dat is ja. misschien ook een idee. Het komt ja. in ieder geval goed uh, ja, uit de wereld. Hey Paul, um, ik moet eens even heel erg terug met jou... want uh, waar vroeger uh, de ethos was, daar was jouw eruit toch? Waar nu de ethos is, ja. En uh, hoe is dat verder gelopen? Want uiteindelijk ben je daarmee gestopt. Ik ben, ja, ik ben in 2002 uh, hebben, hebben Gertie en ik, mijn toenmalige vrouw, hmm? besloten... om na, uh, na, uh, na 25 jaar uh, seizoensarbeid uh, te stoppen met, met de winkel... En uh, toen hebben we het uh, verhuurd aan uh, aan Etos. Eerst aan Etos zelf, aan uh, aan uh, Ahold. En die hebben er twee jaar een, uh, een filiaal in gehad. En sindsdien is het een franchise nemer. En die uh, een dame die heeft ook in Overveen een Etos zaak. En die, uh, die hebben we weer voor vijf jaar bijgetekend. Dus uh, wat dat betreft. Uh, is het boterhammetje weer verzekerd? <laughs> nou, het, het andere boterhammetje... ...ik heb je ook wel eens met lakers door het dorp heen zien lopen. Ja, dat klopt. Ja, dat is het pensioen op de, <laughs> de, de paradijsweg. Ja, dat heb ik ook nog steeds. Heb je het nog maar steeds? Dat, uh, ja, dat heb ik nog steeds. Maar dat, uh, dat heb ik uh, gepakt aan, aan uh, Smiling Host. Dat is een, een, oh, okay. een uh, bedrijf in Zandvoort... Wat, uh, ...wat kamers en huizen en, en uh, dat soort dingen verhuurt. En die, en die exporteren dat. Oké, okay, nou. Het, dus is dat, uh, ja. dus dan, uh, dan is de nieuwe boot ook verzekerd? Ja hoor, zo is dat. Nou, de nieuwe boot, die, die is er nog niet hoor. <laughs> ik heb nu gewoon een klein sloepje en dan doen we het voorlopig mee. Dat <laughs> bevalt me heel erg goed. En ja, want die kant wil ik ook even op. Je bent uit Zandvoort. Ja. En uh, je hebt het al een keer keurig verwoord van ik woon gelukkig aan het water. Ja. En uh, in Leimuiden. Ja. En dat bevalt nog steeds? Ja, dat valt prima joh. En ja, nu... Ja, je, het is een heel klein dorp, het is overzichtelijk. Uh, nee. we zijn lid van de tennisclub en ja, is nu op dit moment weinig te tennissen. Want uh, nee, niks. Na de, ba nou, de banen hebben heel, heel erg te lijden gehad van de vorstperiode mm. Dus die moeten nu allemaal weer uh, opgekalfaderd worden. Maar als het goed is, dan uh, kunnen we volgende week weer met, uh, met elkaar tennissen en dan is het gewoon enkele. Een uurtje en dan... Uh, nou goed, één of twee keer in de week. Ja dat, oh. ja, dat is prima. Dat is een leuk dorp, aardige mensen. Ja, weet je, ben, ik zit, uh, zit gemiddeld twee, drie keer in de week nog in Zand... Uh, uh, ...of voor het genootschap mm -hmm. of, uh, of voor andere dingen. Dus ja, weet je, ik, uh, ik, ik, ik, ik mis het wel... ...maar ik ben er genoeg om er om, om, om, uh, echt ziet van te zijn. Nee. Wat je mis. <laughs> dus, <laughs> <Nee>. dus, uh, <laughs> en ik woon hier, eerlijk joh. Ik woon, weet je zegt, ik woon aan het water. Ik, ik zit met, met, met drie minuten zit ik op de rezijnder op de Meer, of op de, de, de Kaag. En, en ja, joh, het is heel rustig hier. Is, is dat wat voor jou, watersport? Ja, ja, ik vind het wel leuk, ja. ja Ik ben niet een fanatiek Ik heb wel gezeild uh, vroeger een beetje. Maar uh, ik heb eens een keer een week op de Eendracht met Appie Benninger meegezeild. Dat was heel erg leuk. Mm -hmm. En ik heb uh, een keer met uh, Ron Katz, misschien ken je die ook wel, ja. uh, de man van Ina. Die heeft een grote, grote stalen zeiljacht. En daar heb ik ook een aantal keren mee, mee mogen varen aan, aan uh, dingen. En dat is natuurlijk erg leuk, maar ik vind een motorbootje ook wel prettig. Ja, ja, Vandaar van uh, sparen voor de sloep. Ja, ja, ja nou, ik heb een, het is wel een sloepje, maar het is niet zo'n uh, bizar groot ding. Nou, als je, als je Lekker, maar weg kan. Je, bootje, zegt, ja. uh, je zegt al dat je diverse malen in de week in Zandvoort komt. Hè? Ja. Nou, ik heb, er, ik heb er twee uitgehaald. En dat is weer Meelwering en een Genootschap uit Zandvoort. Ja. Uh, genootschap uit Genootschap Oud-Zandvoort is natuurlijk uh, ook, ook druk. Ja, met, met, met de nieuwe klinken en, en uh, ja, historische ja, dingen. Ja. Ja. Uh, maar bijeenkomsten zitten er voorlopig niet in. Hoe, hoe, nee. hoe, hoe denkt de groep daarover? Nou ja, weet je, het is één. Uh, Hildering zit natuurlijk niet in het bestuur. Ik, ik, ik doe wel voor Hildering uh, uh, wat, wat dingen... om te kijken hoe de krocht uh, verbeterd kan worden. Dat doe ik samen met Herman Pothuizen mm -hmm. uit Hildering. Ja, en, en uh, dat ding staat helemaal stil op het moment, weet je. Dat wordt ook niet gerepeteerd, uh, alles wordt vooruitgeschoven. En dat geldt ook voor het genootschap. We kunnen nu niet, niet een, een avond in, in april, mei plannen voor een genootschapsavond, Ben. En dat is ja. heel jammer, want we hebben echt een, een leuke, leuke lijst met, uh, met sprekers uh, hebben we staan. Die, die wel graag willen komen, maar ja, uh, het zit er gewoon even niet in. Nee, die... en, en vergaderen doen we ook gewoon met Teams of met Zoom en dan, uh, of, of gewoon even via WhatsApp. Als het een kleine groep is. En dan, uh, ja, het, is het, het wordt er allemaal niet uh, gezelliger op mee. Heb je dan heb je nou wel contact met, uh, met, met mensen van de heel de dan? dan heb je, uh... Ja, ik heb, ik heb uh, uh, regelmatig contact met Wendy, met de voorzitter. Ook ja. en dan gaat het vooral over de krocht. En we hebben laatst hebben een hele leuke ledenvergadering gehad. Uh, ook... Uh, Via, dat was niet via Zoom, maar via iets anders. Ja, dat was geweldig, jongen. Dat was echt heel leuk. Dat was goed geregeld. En er zit een goed bestuur op het moment, hoor, vergis je niet. Het was uh, bijna een toneelstuk. Ja, dat was bijna een toneelstuk. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ja, we zijn, we zijn met CFM natuurlijk in elke verkoningsstad zijn we bezig om een, uh, om een leuk hoorspel uh, in elkaar te draaien. Ja, loopt dat? Ja, nou, we zijn één keer bij elkaar geweest om het door te lezen met de groep. En we hebben vreselijk gelachen. Het is echt, het is zo ongelooflijk leuk wat ze geschreven heeft. Mm -hmm. Ja, het is echt super. Ja. Hoe, uh, hoe gaan we daar nou mee verder? Want uh, dat inspreken moet natuurlijk ook een beetje met, met meerdere mensen tegelijk. Of, het lijkt me sterk dat je je eigen stukje uh, alleen in kan spreken. Nee, joh, dat gaat niet, joh. Je moet echt, denk ik, uh, ervan er uitgaan dat we met, met een man of uh, zes, zeven misschien wel... In de studio zitten. En, en hier zijn eigen dienst. Zeg maar dat moet wel lekker op elkaar volgen allemaal. Je kan het niet gaan plakken en knippen. Want nee. dan, uh, dan is het niks. En we, we hebben het idee om er een soort uh, podcast van te maken. Omdat het toch wel uh, alles bij elkaar een 2,5 uur duurt. Oh. Uh, ik kan me niet voorstellen dat iemand 2,5 uur uh, na, naar een hoorstel gaat zitten luisteren. Maar als we dat zouden kunnen opknippen bijvoorbeeld in vier podcasts of vijf podcasten. En dan iedere week een stukje. Dat zou ontzettend leuk zijn. Ja, heel, heel vroeger, toen jij nog klein was... ging je ook voor de radio zitten naar een hoorspel. Uh, ja, precies. Uh, ja, ja, ja, ja. En die hadden ook ja, verschillende is, afleveringen. Ja. ja, klopt, klopt, klopt. Nou, dat zouden we hier ook kunnen doen. Maar goed, dat is iets wat, wat uh, met, met, met, met jullie programma... Uh, mensen besproken moet worden. Ja, dat nou, dat, uh, dat, dat, dat, ik denk dat het zeker wel goed komt. En, uh, ja, maar zullen we zullen toch wel weer een keer bij elkaar mogen komen, Ben? Ja, ik heb je nou uh, een aantal keren horen roepen de krocht... Uh, ik kan me nog goed herinneren, en dat is uh, zes jaar geleden... toen uh, schreef iedereen in zijn uh, partijprogramma... de krog moet verbouwd worden. Ja, en, ja, ja. <laughs> ik, ik hoor nu dat jij daar een zijdelings misschien wel uh, ook uh, goed in betrokken bent. Maar hoe is daar de stand van zaken mee? Ja, dat, uh, er is een, uh, in uh, november is er een... Uh... Uh, een, uh, een, uh, een overleg geweest tussen betrokken partijen, dus, dus hè, de, de, de Krocht, uh, de Wurf, uh, Hildering, de Kaakvereniging, de, de, de zangkoren die frequent gebruik maken van mm de -hmm. En er is een soort, soort uh, uh, meeting geweest met Gertjan Bluis, onder andere. Uh, en, en daar zijn een aantal ideeën uit, uit ontstaan. Nou, er, is, er zijn een aantal uh, architecten geweest die hebben hun visie drogen mogen geven. En ik heb van de week toevallig Gert-Jan aan de telefoon gehad erover om eens te vragen van hoe staat het er nu mee? En die vertelde mij dat... Uh, uh, medio maart gaan we weer met z'n allen rond de tafel zitten. En dan, en dan moet er wel concreet wat, uh, wat afgesproken worden. En als ik, als ik zijn woorden goed beluister... dan, uh, dan denk ik dat we dit jaar uh, misschien nog wel eens gaan meemaken... dat er uh, uh, eindelijk wat gaat gebeuren. <laughs> nou, ja, ja, na zoveel jaar. Nou ja, we moeten dat uh, zien. En uh, ik, ja. heb, ik heb daar ook een uh, aantal plaatjes van gezien... Dus we gaan kijken wat eruit komt. En, ja, weet je, het gaat het vooral... wordt wel om, tijd. Het, ja, het gaat vooral om de kleedruimte zo. Weet je, je zit nu... Ja. Je, zit, je zit met, met toch, toch mannen en vrouwen bij elkaar vaak. Uh, uh, het, is, het, is, het is te nauw, het is te krap. Uh, het is... Ja, het is, het is, het is gewoon niet, niet, niet meer van deze tijd. Nee, de, de, de keuken wordt te klein. Ja, het wordt wel te klein, ja. <lacht> <lacht> ja, weet je, en als je even wil wassen naar afloop dan... Ja, weet je, er, zijn, er zijn mensen binnen een vereniging die hebben er helemaal geen, geen last mee om, om in hun onderbroek te staan uh, met elkaar. Maar ja, zijn er zijn ook het, bij die dat vervelend vinden. Het, het is niet meer van deze tijd. Nee, precies, precies, precies. Dus dat, is, uh, dat gaat niet meer. Nou, dus ik ben, uh, we, zijn, we zijn benieuwd, Ben. Ja, we zijn zeker benieuwd. Het was goed om even met je uh, te praten. Ja. Een aantal nou, dingen nou, mag die... Ik, mag, ik, mag, ik, mag ik nog één ding even melden, Ben? Uh, dat heeft al krant gestaan op. Maar we komen nog een klein plukje tekort voor het uh, Joodse namen En ik wil wel heel even... De mensen oproepen van joh. Uh, kijk even op de website. Je kunt een klein steentje bijdragen. Letterlijk en figuurlijk. Uh, 15 euro voor een steentje. En we komen nog een kleine 8 9.000 euro tekort. Dus uh, wat, is, weet, wat is de website? Uh, Www.namenmonument.nl volgens mij. Maar dan moet je gewoon even googelen. Okay. Als je googelt Joods Namenmonument Zandvoort, dan, uh, dan vind je dat vanzelf. Nou, we gaan zien en, of en dit. Uh... Of deze oproep jouw laatste financiën rond kunnen krijgen. Ik hoop het. En, ja, uh, dat zal vast wel lukken. Ja, dat zal wel lukken. Paul, okay. bedankt. Bedankt voor jullie tijd ook. En ik, uh, ik hoop je binnenkort weer eens te zien. Is goed, komt okay, goed. Oké, dankjewel. Hoi, jop, daar. Zandvoort heeft het. Ja, Zandvoort heeft het. In Zandvoort leeft het. En jij. En jij. jij beleefd het. Kom op, kom op. Is het ritme van Zandvoort Hold on to me as we go As we roll down this unfamiliar road And although this wave is stringing us along No, you're not alone Cause I'm gonna make this place yours Een stukje muziek van uh, Home Philips. Philips gaan wij praten met meneer Berendsen van de Lions Club Zandvoort. En, ja. um, goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het even hebben over de online bingo die uh, vorige week was. Uh, hoe, hoe is dat verder gelopen? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat we echt super blij zijn met de opbrengst. Dat is de eerste keer dat we dit organiseerden. <coughs> uh, normaal gesproken hebben we veel activiteiten. Voor fundraising, uh, onder andere op het strand en op het circuit en op de golfclub. Maar uh, ja, dit jaar, vorig jaar was het natuurlijk niet, uh, niet mogelijk. En we hebben toch meer dan 4.000 euro weten op te halen met de bingo. Ja, het is uh, voor u en straks met de Rotary ook natuurlijk moeilijk om, uh, om activiteiten te ontplooien voor, voor, voor sponsoring en zo. Uh, beperkt u dat echt in uw, in uw servicewerk? Ja, ja nee, we, hebben, we, we staan uh, als Lions Club Zandvoort voor 50 jaar, ruim 50 jaar. We hebben natuurlijk in die periode best wel veel activiteiten gedaan. En ook <tossimus> daarmee grote groepen mensen weten te binden. Onder andere bijvoorbeeld voor de bridge. Wat we al 20 jaar doen. Maar ja, dat zijn allemaal activiteiten waar je toch echt fysiek voor bij elkaar komt. En, en, uh, gaat het niet? Nee, dat gaat helaas niet. Dus dit is natuurlijk een, een, een mooi initiatief wat, wat gelukt is. Gaat, gaat dit een vervolg krijgen? Misschien voor een ander doel? Uh, nou, we zijn uh, toch wel blij verrast met, uh, met hoe dit allemaal gegaan is. Uh, meer dan 100 uh, uh, deelnemers uh, aan de bingo, uh, sommigen ook met een hele gezin. Mm -hmm. En uh, het enthousiasme wat daaruit uh, voortgevloeid is, ja, dat willen we natuurlijk wel uh, ja, vasthouden. Ja. En, um, en, en je ziet ook echt dat het een uh, ja, de, de reacties zijn echt heel erg leuk. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, veel. Uh, lokale publiciteit gehad, waarvoor dank. Um, maar deze opbrengst kunnen we echt heel goed gebruiken... voor de, ja, de goede doelen die we onder andere in, uh, in Zandvoort en omgeving hebben. Want die, ja, die rekenen toch een beetje op ons... dat we ook in deze tijd nog wel hun kunnen steunen. Ja, die, uh, het goede doel van deze keer uh, zijn kinderen uit achterstandssituaties. Een uh, op de drie kinderen loopt achter omdat je thuis niet, uh, niet kan, kan lessen. Uh, hoe kom je aan zo'n goed doel? Ja, nou, er zijn, er zijn natuurlijk best wel wat goede doelen... Uh, ook in de omgeving... Uh, die, uh, ja, die, die proberen geld binnen te halen. Uh, wij kiezen voornamelijk doelen... Die, waarvoor het moeilijk is om, uh, <kijkt> ja, om het sluitend te krijgen. Uh, dit is onder andere dus een, een nieuw doel. Dus dat mensen uh, voor uh, online leren... Ja, um, die problemen hebben en die daar hulp voor nodig hebben... Maar eigenlijk hebben wij door de jaren heen... altijd een combinatie gehad van doelen in de omgeving. Um, en de Lions wereldwijd... meer dan 1 miljoen leden... hebben een aantal mm -hmm. thema's. En honger, armoede is één van. Blind, blindheid, oogziekten en andere. Uh, waar we onder andere de puntenactie voor hebben gedaan. Uh, de DAO-R. Die trouwens ook net afgelopen is. Ja. Um, dus uh, ja, we hebben door de jaren heen... best wel veel goede doelen gevonden, zeg maar. Ja. Um, en... Um, ja, en, en bijvoorbeeld het surfproject voor kinderen met een beperking. Ook een, een, een lokaal doel. En zo hebben we met de stichting Lines Helpen Kinderen door de jaren heen... proberen we echt continuïteit te bieden. Ja, is die, uh, die goede doelen, hè? net als surfen met, uh, met die kinderen, dat was heel erg uh, lokaal. Proberen jullie dat altijd lokaal te houden of zijn er ook wel eens landelijke acties? Nee, het, zijn, het is een combinatie van, van lokaal en, en, en landelijk en soms ook internationaal... Um, we hebben toevallig ook net de Douwe-Echbert-puntenactie afgesloten. En dat is denk ik een heel goed voorbeeld van een actie die zowel lokaal als internationaal is. Uh, we hebben daar in combinatie met vijf deelnemende Lions-clubs in de omgeving... hebben de zuilen onder andere in Zandvoort, hebben de bakker Bertram en de Albert Heijn... Mm -hmm. de pluspunt neergezet. Daar zijn, um, hebben heel veel mensen hebben hun punten daarin geleverd en oud geld. En die punten die gaan naar de voedselbank in Haarlem... En daar hebben we bijna 2000 pakken koffie voor uh, gekregen. Okay. Terwijl het oude geld, dat gaat in samenwerking met de wilde ganzen, dat gaat naar derde um, ja, wereldlanden voor staaroperaties. Uh, en om even een idee te geven, die, die, uh, wat we ingezameld hebben, staat nu voor ruim 250 operaties. Dus dat is denk ik een hele mooie combinatie van lokaal en internationaal. Ja, daar zie je dus inderdaad dat het, uh, het lokale gedeelte... zoals dat surfen en, uh, en de leerachterstand van kinderen die, uh, die thuis doen... tot aan de DE-spaarpunten die wat groter is... en zelfs internationaal aangepakt wordt voor uh, staaroperaties... In, uh, in de, de verweglanden, laat ik het zo maar zeggen. Die, uh, die DE-spaaractie... zijn er nog inderdaad zoveel mensen die uh, die, die spaarpunten hebben... Ja, nou, we zijn echt heel blij verrast. Ja. Het is niet het eerste jaar dat we dit gedaan hebben. <küm> uh, maar de opbrengst is, is vrijwel uh, vergelijkbaar met vorige jaren. En uh, ja, dat is echt een lokale actie. Mijn, uh, twee van mijn drie kinderen hebben de punten geteld voor Zandvoort <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Dus ik weet, ik weet hoeveel punten. De keukentafel hele vol. Een vuilnis, ja. hele vuilniszak met punten. Ja. Om idee te geven, alleen voor Zandvoort. Alleen hebben we 159.000 punten nou hebben we echt per punt uh, ingezameld. Mm -hmm. en, ja, we zijn natuurlijk heel dankbaar dat, uh, dat mensen echt die punten komen brengen. Maar als je dat allemaal samen poelt... en er wordt dan ook nog door de fabrikant wordt daar nog wat extra's bovenop gedaan... Mm -hmm. zie je dat dat echt een heel tastbaar resultaat kan opleveren. Ja, uh, u zegt dat het is voor de voedselbank halen, maar uh, die heeft ook een afdeling in Zandvoort, hè? Ja, ja dus dit voor dit gebied. Hè, dus dat is dan maar, zeg maar het verzamelpunt voor, uh, voor dit gebied... En uh, hebben we dat daar, uh, zeg maar. Uh, het wordt allemaal gecentraliseerd. Gaat ook uh, vanuit Nederland wordt dat allemaal bij elkaar opgeteld. En dan wordt, uh, ja, dan wordt die, die, die die pakken koffie worden dan weer uitgedeeld. Oké, okay, kunnen we uh, wel vragen dat mensen alvast de punten voor volgend jaar gaan sparen. <laughs> nou, supergraaf. De punten en ook het oude, het oude geld. Het geld, vreemde geld, uh, papiergeld of munten. Um, heel graag weer, uh, weer sparen. En wij zullen het volgend jaar ook weer zorgen... dat van die inzamelzuilen worden geplaatst. Want mm -hmm. uh, nou, je ziet echt dat het uh, impact heeft. Oké, okay, nou, dus uh, voor alle luisteraars... Uh, gooi je punten niet weg, gooi je geld niet weg... maar uh, bewaar het, want volgend jaar staan de DE en andere zuilen weer... op diverse plekken. Laten we het zo doen. Absoluut. Oké. Okay. Meneer Binnenster, dank voor uw tijd. Veel dank. En uh, we, we spreken elkaar bij de volgende actie.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 van Katie Malua. Uh, aan de lijn hebben wij meneer Jan Dirk Meijwaard van de Rotary Zandvoort. Goedemorgen meneer Meijwaard. Goedemorgen Ben. En alle luisteraars natuurlijk. Ja, zo zijn we weer compleet. Uh, we hebben ja, net afgesproken gesproken met, uh, met de Lions hè? en die, uh, die is natuurlijk ook erg uh, offline om het zo maar eens te noemen, want je kan ja. elkaar niet meer, uh, niet meer zien. Hoe doet nee. de Rotary dat in deze tijd? Nou ja, uh, we hebben natuurlijk uh, eigenlijk twee golven gehad uh, rond de corona. Mm -hmm. Dus uh, toen we vorig jaar weer bij elkaar mochten komen, zijn we ook uh, direct weer bij elkaar uh, gekomen. Uh, op onze zomerlocatie uh, bij Plazant. Uh, toen uh, hebben we toch eigenlijk een hele goede zomer met elkaar uh, gehad. Uh, en uh, ja, daarna uh, kwamen we eigenlijk een beetje in de problemen, omdat onze winterlocatie uh, wapenend van Zandvoort is, waar je de anderhalve meter eigenlijk niet goed nee. kunt uh, hanteren. Dus we zijn eventjes uh, naar het Tijn Nakersloot gegaan, één keer geweest en toen was het afgelopen en moesten we wel eigenlijk alles weer online doen. Ja, toen was het weer afgelopen. Ja, ja, ja, ja. En dat is, dat is natuurlijk heel lastig voor de leden ook. Maar mm. we zijn heel goed bij elkaar uh, gebleven eigenlijk. Het is, uh, dat is toch eigenlijk heel goed uh, gelukt. We hebben eigenlijk zo elke twee weken uh, hebben we een online meeting. Maar we doen ook eigenlijk best nog wel veel met elkaar. En ik denk dat dat er eigenlijk gewoon heel belangrijk is. Ja, ik heb uh, een aantal dingen gezien en er uh, komt straks ook over de nieuwe actie uit... Hè? Een ja, ja. uh, aantal dingen die, die gelopen zijn, of misschien nog lopen, hè? de de, rood, ja. de blauwe loper aan zee, uh, ja. uitstapje seniorenvereniging, dagpluspunt voor zand voor Zijn dat zaken die nog uh, uw aandacht hebben? Ja, dat zijn eigenlijk dingen die, die nu uh, uh, afgesloten uh, zijn. Uh, de loper, uh, daar bemoeien we ons natuurlijk wel uh, nadrukkelijk nog mee. Maar we hebben een, een aantal uh, nieuwe projecten lopen. En het is misschien wel aardig om daar eventjes uh, op in, uh, in te gaan. Ik heb, uh, uh, ik heb de mooie taart, heb ik wel gezien. Nou, daar wil ik even mee eindigen. Maar een van okay, de hele goed. leuke projecten die we bijvoorbeeld hebben... is uh, uh, Wandelen voor Water. Dat gaat zich in mei afspelen... Mm -hmm. uh, met uh, twee van de uh, scholen in uh, Zandvoort. En er gaan 250 kinderen... die gaan wandelen met water in een rugzak... Uh, om te ervaren hoe het is... ...dat je in andere landen uh, helemaal niet logisch drinkwater ter beschikking hebt... ...en schoon water, en dat je dat vaak moet halen en uh, dat je daar hele stukken voor moet lopen. Uh, dus uh, die gaan door de waterleidinglijn uh, lopen, die krijgen eerst een les daarover, uh, die wij gaan geven... En daarna gaan ze die, die wandeling maken. En ja, de bedoeling is natuurlijk dat ze zich laten sponsoren. Mm -hmm. uh, door familie, vrienden, et cetera. En dat we op die manier ook uh, gewoon uh, een uh, prachtige opbrengst hebben. Dat is een één uh, actie. Ja. Een van de grootste acties gaat natuurlijk niet door. Hè? De, uh, dus de sequieren. is dat, nee, Is nee. dat echt een groot gat in jullie, in jullie uh, te, te doen ja, mogelijkheden? Ben de, ben de, ja, dat is heel groot. We hebben, vorig jaar hebben we wel uh, de vrijwilligersbijdrage van de lopers gekregen. Mm -hmm. uh, maar dit jaar gaat er natuurlijk helemaal niks door. En ja, de totale opbrengst van, uh, van alle activiteiten rond het circuit. Want we doen dan typisch, we hebben een vrijwilligersbijdrage. We parkeren en we hebben een vitloop. En dan praat je toch gauw over een, een 20.000, 25 25.000 euro die we binnenhalen. Ja. En die we dus kunnen besteden. Deels binnen voor, deels uh, aan een landelijk doel. Ja, daar... Daar uh, zien we helemaal niks van nu. Nee, nee. Uh, uh, naast het lopen, komen er nog meer acties? Ja, ja we, hebben een, uh, we hebben de actie Hier begint de zee. Uh, dat gaat om tegels uh, die we uh, langs de boulevard willen gaan plaatsen. Om aandacht ervoor te vragen dat uh, ja, alles wat uh, zeg maar in putten terecht komt... uiteindelijk wel gereinigd wordt, maar toch in de zee komt. Hè. Denk aan microplastics, et cetera. Ja. Dat is een redelijk landelijke actie. Uh, we doen een educatieproject... ook met een aantal scholen... rond uh, het Joodse monument... Uh, wat uh, vanaf 1 maart uh, gebo uh, gebouwd wordt. En dan hebben we natuurlijk de... Um ...actie waar je waarschijnlijk al aan refereerde... ...de tulbanden. Ja. ja, dat is denk ik een hele mooie actie. En daar wil mm. ik eigenlijk wel speciaal aandacht voor vragen. Uh, het, uh, wat we het gaan doen is... Uh, ...in samenwerking met uh, Albert Heijn... ...en de Zandvoortse Courant... ...en Wijn aan Zee uh, ...gaan we tulbanden bakken. Uh, en de opbrengst daarvan... ...die komt volledig ten goede aan... Uh, ...Prakkeje en Moor... Um, en, het, en het aardige is dat het echt een hele mooie actie is waarbij we samenwerken. Dus Albert Heijn gaat alle ingrediënten uh, verschaffen. Ze, ze kunnen straks afgehaald worden bij Wijn aan Zee, die, ja, de nieuwe zaak uh, op het stationsplein uh, in Zandvoort. Um, en de Zandvoortse courant gaat er de nodige publiciteit uh, ook nog aan uh, geven. Um, en uh, ja, we hopen daar toch uh, heel wat tulbanden te gaan uh, verkopen, die we zelf gaan bakken. Dus het zijn echt homemade uh, tulbanden. Uh, er staat een hele mooie foto, een 3D-foto op onze Facebook-pagina. En daar staat ook aangegeven hoe je ze kunt, uh, kunt bestellen. Ja. Ik, uh, ik heb ik... daar nog eens naar gekeken. En gaat de aankomende voorzitter ook bakken? <laughs> ik hoop dat de aankomende voorzitter Marien uh, ook uh, mee gaat doen. Maar ja, die heeft op het moment eventjes een, een mankementje aan de pols. <laughs> dus ik weet toch. Ja, ja, ja, ja. Er ja, nog uh, wat ongelukkige gevallen met het schaatsen. Dus. Ja, ja. Ja, Marine is natuurlijk ook uh, onze voorzitter. Ja, ja. Dus uh, uh, de, de voorzitter van de Rotary is uh, eigenlijk één jaar uh, in functie, hè? Ja, dat klopt. En ik ben daar nu een uitzondering uh, op. Vanwege de coronatijd uh, heeft het bestuur toen een roep op mij gedaan, afgelopen jaar, om nog een jaar aan te blijven. En omdat voor mezelf ook een hele rare tijd was, en uh, heb ik gezegd: oké, okay, dat doe ik. Dus ik ben nu twee jaar uh, voor het tweede jaar uh, voorzitter. Maar normaal is het van 1 juli tot 1 juli. Dus vanaf uh, 1 juli is uh, Marine uh, de uh, bal uh, de voorzitter. En wat, wat is eigenlijk uh, de, haar hoofdtaken? Moet zij uh, acties verzinnen? Is het het gezicht van de Rotary? Ja, het is natuurlijk het gezicht. Hè. Als voorzitter ben je het gezicht van de Rotary. Uh, en word je ook gewoon vooral ge geacht... de club te coördineren. Maar we hebben als club een bestuur. Uh, dus het bestuur doet met elkaar veel... En ja, er zijn gewoon veel initiatieven binnen de club. Dus uh, al die activiteiten die ik nu genoemd heb... ja, daar zitten allemaal clubjes aan, uh, aan te werken. En die doen dat eigenlijk heel zelfstandig. Mm -hmm. uh, we, we, we houden alles online bij, dus iedereen kan zien wat er, uh, wat er gebeurt. En dat werkt eigenlijk gewoon heel goed. Ja, ik, uh, ik, ik zag wel dat jullie voldoen aan het vrouwenquota. Ja, ja en dat is eigenlijk heel leuk hè, dat we um, de, de laatste tijd er eigenlijk vooral vrouwen bij hebben gekregen de laatste twee, drie jaar uh, we, we zouden er best nog een paar mannen bij kunnen gebruiken want mannen beginnen, die beginnen zich al zorgen uh, te maken dat, uh, en kijk, het, het, het aardige eigenlijk hè, want toch even terug naar de coronatijd het aardige van deze tijd is kijk, het motto van onze club is naar buiten zijn we uh, voor Zandvoort mm -hmm. en naar binnen voor elkaar en die twee dingen, die kunnen we gewoon ...ondanks het feit dat alles nu even online is, et cetera... ...die kunnen we eigenlijk gewoon heel goed invullen. We kunnen invullen hè, dat we er voor zijn... ...we kunnen acties doen met allerlei mensen... en we kunnen er ook voor elkaar zijn. Dus we proberen ook binnen de regels hè, gewoon uh, er ook voor elkaar te zijn. Op het moment dat we een online meeting hebben, dan spreken mensen toch soms met z'n tweeën af om samen die meeting te doen. En ja, dat geeft toch die, die fellowship ja. die zo belangrijk is uh, bij, uh, bij service clubs. Voor het, voor, het, uh, voor het clubgevoel. Ja, dat clubgevoel, dat moet er gewoon zijn. En uh, het Lieve potje gebruiken we ook goed wat dat betreft. Uh, we hebben ook uh, Maarten Koper, hè, die net afscheid heeft genomen als uh, fysiotherapeut. Stond ook mooi in de krant. Heeft bijvoorbeeld corona gehad. Nou, dan gaan we natuurlijk ook meteen uh, daar uh, met het Lieve Leedpotje wat, uh, wat mee doen. En uh, zo hebben we nog wat andere. Hiccups gehad, maar met elkaar. Uh, ja, blijven we toch, uh, denk ik, uh, een hele fantastische serviceclub uh, in, uh, in Zandvoort. Ja, uh, u zegt net. Uh, we zouden er best wel wat, wat vrouwen dan wel leden bij willen hebben. Hè? Hoe, hoe ja. word je lid van zo'n rotary? Nou, je kunt je, je kunt je aanmelden bij het, uh, bij het bestuur. Uh, via de Facebookpagina of uh, ja uh, als je iemand kent en gewoon zeg kenbaar maken uh, dat je graag lid uh, wilt, uh, wilt worden. En dan is de normale procedure, en dat is nu even lastig is dat je uh, komt snuffelen hè, dat je op een clubavond een keer komt kijken uh, hoe je het vindt. Uh, en als je het wat vindt, uh, dan uh, vraag je, dan stuur je een profiel in, of vertel je een beetje wie je bent uh, dan uh, kunnen de leden allemaal even zien van is dat iemand die we inderdaad graag bij de club uh, willen hebben en dan mag je nog een tweede avond komen uh, snuffelen en dan aan het eind van de tweede avond vraagt typisch de voorzitter van uh, wil je lid worden van de Rotary, dat is een beetje de algemene procedure, ja nu in, in de coronatijd is dat natuurlijk wat, uh, wat moeizamer maar het kan natuurlijk in principe ook online en als iemand echt geïnteresseerd is dan uh, is die zeer welkom op de koffie en dat mag He? Eén persoon mag rustig op de koffie komen. Oké, okay, die. Uh, de, de, zeg maar de, de, in, in de tijd terug was de rotary bestond uit, uh, uit verschillende vakken en, en, en mensen uit verschillende beroepsgroepen. Is dat nog zo? Ja, daar wordt wel uh, enigszins rekening mee gehouden. Hè. De bedoeling is dat je inderdaad zoveel mogelijk verdeeld bent over allerlei beroepsgroepen. En dat er uh, niet echt uh, conflicten daarin uh, in liggen. Maar wij hebben eigenlijk, wat dat betreft, uh, zijn we een hele diverse groep. Uh, we hebben veel ondernemers, we hebben natuurlijk mensen uit, uh, uit het hotelwezen... Uh, ja, we, we hebben advocaten... Uh, we hebben eigenlijk relatief weinig traditionele notabelen in oh. onze rotarie. We <laughs> hebben geen dokter in onze, uh, onze rotarie bijvoorbeeld. Uh, ja, we hebben de... de burgemeester wel gevraagd, maar die had er geen tijd voor... <laughs> Uh, maar uh, nee, dat, dat, dat is bij ons eigenlijk geen probleem. Nee. Bij een club als Bloemendaal bijvoorbeeld uh, is dat wel een probleem. Want daar wonen zoveel advocaten dat, uh, <laughs> dat er te veel conflicterende belangen daar zijn. Ja, dan, dan zou je dus eigenlijk uh, mo moeten weigeren omdat je tien advocaten hebt. Ja, klopt. Ja. Ja, ja. Ja, kijk, als ze allemaal op verschillende gebieden werken, kan het nog. En ik geloof dat ze nee. daar inderdaad heel veel advocaten hebben. Maar ja, als je, als je conflicterend bent, dan, dan wil je dat ook niet nee. dat je in dezelfde club zit. En dus in Zandvoort is dat allemaal goed geregeld. Er zijn een heleboel uh, verschillende uh, doelgroepen en werkgroepen uh, ja. in jullie club. Ja. Um, ja. We hebben het even gehad over het waterlopen. Ja. Uh, loopt dat al of moeten de scholen daar nog wat aan doen? Nee, nee, nee, nee, nee, dat is allemaal uh, eigenlijk al uh, geregeld. Sterker nog, er zouden nog wel meer scholen mee willen doen, maar het zijn nu de Hanni Schapsschool en de Oranje... Uh, uh, uh, Schoon oh, je nou Ja, die, uh, die doen aan mee met een aantal groepen en dat zijn 250 leerlingen en dat is al heel wat om te organiseren. Ja. want. Uh, dat, moet, hè, dat moet allemaal met vrijwilligers, uh, daar moet meegelopen worden, je kunt ze niet zomaar uh, loslaten lopen, dus uh, nee, dat is allemaal uh, al geregeld. De enige wat we nog niet weten is hoe we de gastlessen uh, kunnen gaan invullen. Dat is, nog, uh, dat is eigenlijk nog een beetje de vraag. Ja, mag je wel wandelen? Ja, die kinderen zijn natuurlijk allemaal uh, een soort van corona vrij, dus die mogen wel met elkaar wandelen. Ja, die mogen met elkaar wandelen. Uh, die mogen natuurlijk ook wel begeleid worden. We zullen dat misschien met mondkapje moeten doen. Maar de, de vraag is of wij bijvoorbeeld in de klas... ook uh, daadwerkelijk een gasles mogen gaan geven tegen die tijd. Of dat dat misschien online moet... of dat we het door de docent uh, laten doen. Maar het is natuurlijk gewoon heel erg leuk om dat zelf uh, te doen. En hetzelfde, uh, diezelfde challenge hebben we ook met het educatieproject... rond het uh, Joods Monument... waar we een heel verhaal gaan vertellen... ...over de geschiedenis van Zandvoort en de relatie naar vrijheid. Um, dat is ook heel aardig. We geven ook een gastcollege en de bedoeling is dat we uh, aan het eind van dat gastcollege... ...de kinderen dan ook vragen om een object te gaan maken wat hun interpretatie is van vrijheid. En die objecten die gaan dan ook uh, tentoongesteld worden in uh, het museum in okay. het Zandvoortse Museum. Mm -hmm. Wat hopelijk dan ook weer open is, zodat ja. ze ook met hun ouders uh, en, en uh, buren, et cetera, naar het museum kunnen gaan en daarover kunnen vertellen waardoor mm -hmm. het gewoon breder gaat leven. Ja, Oké. Okay. Nou, uh, Paul Olieslager heeft met al een, een oproep gedaan om uh, steentjes te kopen. Dus uh, die valt ook een beetje onder u, hè? bijdrage Nationaal Joods Monument. Ja, ja. Um, Voor het les is het misschien leuk om het gewoon in de duinen te doen. Ja, ja. Ja, misschien dat het buiten wel mag. We weten het gewoon niet, uh, Ben. En ja, het, het, de, de regels veranderen steeds. Ja. Dus we hebben ook permanent overleg uh, van uh, hoe zullen we dingen doen. Maar het belangrijkste is dat het gebeurt. En ik ja. vind het zo ontzettend leuk dat we, ondanks het feit hè, dat, uh, uh, dat we eigenlijk heel erg gelimiteerd zijn in wat we kunnen doen... dat we toch in staat zijn om allerlei projecten te doen... en dat mensen daar gewoon enthousiast in zijn... en energie van krijgen, zoals ze zelf zeggen. Nou, hoe, hoe mooi kan het zijn? Ja, dat is uh, prachtige initiatieven. Uh, wij uh, zijn zeer benieuwd hoe het ene ander gaat aflopen... en misschien moeten we het dan nog maar eens over hebben. Uh, ja. Meneer Meijwaard, ontzettend bedankt voor uw tijd... en veel succes met uw acties. Ja, oké. Okay, dankjewel. En uh, allemaal paasstilbanden bestellen. Oh ja, paasstilbanden uh, bestellen. Ja, Dankjewel. Kijk, kijk, de Facebook van de, de Zandvoortclub. Oké, okay, dankjewel. Ja hoor. And you're the fool like before Cause I ain't